De opstandelingen hebben een premie van 1,4 miljoen euro... op het hoofd van Gaddafi gezet. Fox wil niet zeggen of speciale eenheden, zoals de SCS... helpen bij de zoektocht naar Gaddafi. Anonieme functionarissen zeiden eerder dat de Libiërs... bij hun verovering van Tripoli hulp hebben gekregen... van onder meer Franse en Britse grondtroepen. In Tripoli wordt nog steeds gevochten. Een Libische televisiezender heeft een toespraak van Gaddafi uitgezonden. Alleen zijn stem was te horen... Het is onduidelijk of het een toespraak van vandaag is. Gaddafi riep de bevolking op, op, de, op om te blijven vechten tegen de opstandelingen in Tripoli en hen te vernietigen. Verder zei hij dat de overgrote meerderheid van de Libiërs achter hem staat. Vanmiddag liet ook Gaddafi's woordvoerder Moussa Ibrahim van zich horen. Die zei dat Gaddafi op een veilige plaats is, dat hij de strijd tegen de opstandelingen leidt en dat zijn moreel hoog is.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 In de Waal bij Nijmegen is het lichaam gevonden van een zwemmer die sinds maandag werd vermist. De jongen van 18 was bij het Waalstrand van een rivierkrip, een soort pier, gesprongen en verdween meteen onder water. Twee dagen werd er naar de jongen gezocht, maar zonder resultaat. Vanochtend vond een voorbijganger het lichaam naast een boot aan de Waalkade. Zwemmen in de rivier is levensgevaarlijk door de stroming en de aanzuigende werking van schepen die langs varen.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is nog druk op de weg. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de wegen rond Rotterdam. En dat is te wijten aan een aantal ongelukken deze spits. Daardoor is het onder andere nog druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Plein 10 kilometer. Op de A20 ook in beide richtingen file voor knooppunt Plein. Richting Gouda 5 kilometer, richting Hoek van Holland zelfs een file van 13 kilometer tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum. En op de A27 is de druk van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knoopend Everdingen 7 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij.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 Met Lucella Carasso en Tim Overduk. Zeven over zes, goedenavond. Zwarte rookpluimen en veel, veel geweervuur in Tripoli. Daar in die Libische hoofdstad ligt het appartementengebouw... bij het hoofdkwartier van Gaddafi nog steeds onder vuur. Deze Sky-verslaggever beschrijft wat hij ziet. Er zien ze op en het uh, exploding away uh, on the top of a roof. So, to recap, there's a big firefight taking place very near the Babazizia compound, which is where there's a, a series of flats het it is dat ik denk dat kolonel gaddafi en zijn Ja, men denkt dus dat kolonel Gaddafi en zijn zoons in het appartement zitten. Gaddafi zelf heeft ondertussen op de staatstelevisie van zich laten horen. Ja. Al dus Gaddafi uh, minder dan een uur geleden Bert van Sloten had... die laatste ontwikkelingen voor ons in de gaten. Hij heeft met een vertaler aan, naar die speech geluisterd. Bert, wat was de strekking van wat Gaddafi riep? Nou, hij zei van het martelaarschap of de overwinning. Het zijn allemaal kruisvaders die ons aanvallen. Het zijn ongelovige, vernietigde rebellen. En uh, zorg dat er geen veilige plaats meer is voor die rebellen. Vrouwen en kinderen vecht tegen ze. Vecht tegen al die buitenlandse mogendheden. Het was een speech vol met de bekende Gaddafi-retoriek... die het nog een keertje opriep gewoon om op te staan... en een lange mars op Tripoli te organiseren. De strijdlust ook die we van hem gewend zijn de afgelopen maanden... zonder precies te weten wanneer die toespraak is Wij gehouden. weten niet wanneer die uh, toespraak is gehouden. We weten alleen dat het opmerkelijk is dat het komt overigens nauwelijks een half uur nadat Moussa Ibrahim zijn woordvoerder ook al van zich had laten horen. Die zei het gaat goed met Gaddafi en we vechten terug tot het bittere eind. Uh, maar we weten niet of het een toespraak is die vandaag is gehouden. En daar staan dan weer tegenover de beweringen van opstandelingen in Triplo in die wijk waar veel geschoten wordt dat die daar omzingeld zou zijn. Ja, we hoorden het net de Sky-verslaggever uh, zeggen de, uh, de rebellen, de opstandelingen zeggen dat Gaddafi daar zou zitten in Abu Salim, uh, met twee zonen... Overigens, er is ook sprake van dat hij zou zitten in die Abu Salim-gevangenis. En dat is wel een hele beruchte gevangenis als je de geschiedenis van Libië nagaat. Want daar zijn in het verleden, in de jaren 70 en de jaren 80... heel erg veel mensen om het leven gekomen en gemarteld door het uh, regime van Gaddafi. En hevige gevechten dus in, in verschillende delen van Tripoli. Laat de NAVO vandaag nog van zich horen. Nou, uh, het, het punt is, vanochtend kwam dat verhaal naar buiten... dat de NAVO grondtroepen zou, uh, zou inzetten. Dat wordt min of meer bevestigd vanuit een uh, groot. Uh, Althans, daar wordt uh, gezegd van de strijd gaat door... en de NAVO zal alles doen om in ieder geval te zorgen... dat het tot een goed uh, einde uh, komt. En Zijn uh, dat dan grondtroepen of uh, special daar, advisors? Op het moment dat die vragen worden gesteld over grondtroepen... <hums> en de special advisors, dan gaat uh, de mond op slot en het mail erin. Daar komt dan uiteindelijk niet een, een, een antwoord op. Maar uh, de, uh, hoe noem je dat, de anonieme bronnen die hebben wel gezegd... dat de grondtroepen in ieder geval adviseurs daarbij uh, aanwezig zouden zijn geweest. Wel openlijk, heel openlijk. Is zeg maar de, de, de persconferenties over de internationale diplomatie wat er moet gaan gebeuren om de overgangsraad een handje te helpen? Ja, de contactgroep uh, is bij elkaar uh, op dit moment in uh, Turkije. Die uh, laten net wat verklaringen naar buiten toe komen. Die zeggen van de NAVO moet absoluut uh, doorgaan en we hebben hulp nodig. En dat is ook wat de overgangsraad op dit moment bepleit op de rondreis door, uh, door Europa. Ze zijn onder andere in Italië. Italië heeft ook gezegd, uh, net als andere landen overigens, die bevroren tegoeden die ontvriezen wij, om het zo maar even uit te drukken, die maken wij weer beschikbaar voor het libische volk. En daar kun je in ieder geval olie van kopen. Je kan er voedsel van kopen. Je kan er in ieder geval alles van kopen. Wat weer van belang is om ook gewoon het leven in Tripoli... want er moet naast die oorlog ook weer het gewone leven op gang laten komen. En daar is nu nog geen sprake van. Er is absoluut nog geen sprake van. Dank wel. We hadden het net over het hoofdkwartier van Gaddafi, Het appartementencomplex waar ze denken dat hij zit. Um, ook bij het Corinthia Hotel in Tripoli werd vanmiddag geschoten. Het hotel lag onder vuur. Net op het moment dat verslaggever Hans-Jaap Melis... Dat is niet, is niet. Ze schieten je Yes, yes. het hotel Corinthia. In een gebied dat veilig zou moeten zijn, rond het Corinthia hotel, waar ik niet logeer, maar waar ik even aan de lunch ben begonnen, is er ineens paniek omdat er geschoten wordt op het hotel door sluipschutters, zegt een van de mensen van de receptie. Ze hebben bewaking die nu naar een hogere verdieping gaat om terug te schieten. Magmoed, je car is still outside. Ja, ik weet het. Om mij rond te kunnen rijden had Magmoed een mooie auto van zijn zus geleend. Hartstikke nieuw. En die staat nu recht voor het hotel, waar nu allemaal mensen achter de auto liggen, onder andere bewaking ook van dit hotel dat tot de tanden bewapend is en gaat terugschieten op de hogere gebouwen aan de overkant. Het hotel zelf is altijd. Een, uh, een regeringshotel geweest. En nu is de bewaking van het hotel. Dat zijn opstandelingen. En binnenin achter de receptie staan er gewoon de oude Gaddafi-mensen. En op de een of andere manier lukt dat toch. So, what do you think about safety now in de city? Uh... Um, Niet heel safe yet, but everything will be alright. Ja. Nou, ik vraag het Mahmoud net. En er komt weer een salvo vanaf uh, de hoge gebouwen. Houd eens de spul aan. Kom maar, kom maar, kom maar, En los van het feit of hij iets echt kan uitrichten, om dit te doen op deze plek. Voor al deze journalisten betekent heel veel nieuws maken als, als sluipschutter. Eén geweer en je kunt laten zien aan de hele wereld dat het nog niet goed gaat in Tripoli. Nou, het gevecht gaat nu uh, heviger worden. Het enige waar je bang voor moet zijn is denk ik dat ze nog met granaten bijvoorbeeld hierheen schieten. En dan heb je wel een ernstig probleem in de, de lobby van dit hotel met een enorme glazen gevel. De onduidelijkheid duurt uh, half uur, drie kwartier. En nu? Sorry? Everything is fine? Ja, yeah, everything is fine. Dat is wat ze zeiden. Ze zei the uit en zei out hele area. De security zou uh, hebben gezegd dat ze de sluipschutten te pakken hebben. Het is in ieder geval weer stil. De auto van Mahmoud staat voor de deur. Dan gaan we even kijken of hij beschadigd is. Oké. Okay. Oké. Okay. Open it. He? Zo. Nou, de auto ziet er goed uit. En wij rijden snel weg naar de locatie waar ik wel logeer. Ja, Tripoli. Op dag 2 van uh, het nieuwe Libië. Hans-Jaap Melissen. Tot zover de berichtgeving over Libië. We houden u uiteraard de hele avond op Radio 1. Op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra ik weet Ajax tegen wie je moet spelen... want de balletjes voor de loting van de Champions League rollen in Monaco. Bij de ANWB, Helene de Geest. De meeste vertraging heeft het verkeer nog steeds op de wegen rond Rotterdam... zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Ridderkerk en plein 8 kilometer. En op de A20 is het ook nog erg druk van Gouda naar Hoek van de Holland... tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum, 13 kilometer... Komt er een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. En datzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij Hagenstein. Daar staat nog wel vijf kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken dus weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Steve Jobs is weg als topman van Apple. Jobs geldt als de personificatie van het Amerikaanse technologiebedrijf. Vooral de laatste jaren vlogen de hippe producten van Apple de winkel uit. Correspondent Wessel de Jonger ging langs bij een Apple Store in Washington. Your iPad is even more powerful in the hands of a teacher. Je iPad, je kleine computertje van Apple is nog machtiger in de handen van een leraar dat staat er te lezen op de glazen pui van de Apple Store hier in Bethesda, buitenwijk van Washington. Dat is de filosofie van Steve Jobs, althans een van zijn ideeën. Weg met al die oude schoolboeken. Computers, veel beter. Is hij net een regenbui geweest in Bethesda, maar toch zijn er al klanten binnen hier in de Apple Store. Een paar jonge lui komen uit de Apple Store daarbuiten. Hebben jullie het nieuws gehoord? Did you hear the news? The big boss of Apple, dat betekent hij voor het bedrijf. Well, he was like the face of the company. Always did the presentations and I don't know, I think when people saw him doing those, they felt like they felt something awesome was going happen. Hij deed altijd de presentatie van de nieuwe producten, de grote baas van Apple. En als je die presentaties dan zag, dan dacht je echt dat er echt iets heel geweldigs ging gebeuren. Heb je zelf al een Apple, want ze zijn natuurlijk best duur. Ja, ik Een MacBook Pro. Een MacBook Pro. Waarom, waarom is die zoveel prettiger dan andere computers? Uh, I like to do, make movies en stuff. and they have really good movie editing software en they just look the sleekness of them. Ik hou er vooral van om zelf kleine filmpjes te maken. Het gaat ontzettend goed op zo'n uh, zo Mac. En uh, ja, het hele apparaat natuurlijk het ziet er fantastisch uit. One brief question. The news from yesterday. Het ja, is wel bijzonder toevallig dat hier nu juist een paar Nederlanders in deze wind naar de binnen staat. Hebben jullie het nieuws gehoord? Steve Jobs uh, ja. definitief opgestapt? ik ja. las het net. Nu. <laughs> dus wat denk je dat het betekent voor, uh, voor Apple? Er is steeds meer concurrentie. En uh, ja, hij is wel de, de man die het bedrijf een beetje, uh, een beetje leidt volgens mij. En, uh, niet alleen uh, zakelijk, maar ik ben benieuwd of er, of er mensen zijn die dat zo over kunnen nemen. Maar dat is afwachten. Ik denk niet dat het iets betekent voor Apple voor de komende twee 3 drie jaar. Ik weet zeker dat ze al hun producten hebben opgezet. Volgens mij voorlopig betekent het helemaal niks voor Apple. Voor de komende twee 3 drie jaar weten ze precies wat ze gaan produceren. Maar toch ben ik een beetje verbaasd. Een man van uw leeftijd, toch zeker een jaar of zeventig, die stapt zo naar buiten uit deze winkel. U, u kunt er allemaal mee omgaan met die spullen, met die computers. Oh yes, yes. And the people here are all very well trained. And I just spent an hour with them. They helped straighten out a lot of problems I was having. My fault. Bovendien, de mensen hier binnen in deze winkel die zijn ongelooflijk vriendelijk. Die zijn uh, goed getraind, die helpen je. En uh, ja, het lag een beetje aan mezelf. Ik had gewoon een tijd begaan. Ik denk wat deze oudere man zegt wel waar is. komende jaren zal er niks aan de hand zijn. De positie van, uh, van Apple op de computermarkt is ijzersterk. Maar de concurrentie is ook moordend. En de rest zal niet stilzitten. Wessel de Jong vanuit Amerika. In de Ethiopische stad Addis Ababa zijn de Afrikaanse leiders bij elkaar gekomen om te praten over financiële hulp voor de landen die zijn getroffen door de droogte in de Hoorn van Afrika. Ze zijn net klaar met hun overleg, correspondent Koert Lindeyer. Koert, hoeveel gaan de Afrikaanse landen uiteindelijk geven? 351 miljoen dollar werd er in Addis Ababa bewaard, voornamelijk de Afrikaanse regeringen toegezegd. Dat is veel meer. Dan werd verwacht, maar nog steeds te weinig om een tekort van 1 miljard dollar voor de voedseloperatie uh, rond Somalië te kunnen dichten. Uh, Zuid-Afrika zegt de 10 miljoen dollar toe, Algerije hetzelfde bedrag. En zelfs Afrika's jongste natie Zuid-Soedan beloofde 1 miljoen dollar te betalen. En is dat bedrag hoger uitgevallen omdat er kritiek was gekomen op Afrikaanse leiders dat ze er te weinig aan deden? Is. Is de conferentie een succes? Dat zou je inderdaad uh, kunnen afvragen. De Afrikaanse Unie heeft nooit eerder zo'n donorconferentie uh, georganiseerd. En deze conferentie is drie weken uitgesteld. En er kwamen maar vier staatshoofden opdagen. Uh, de andere landen stuurden ministers. Dat roept inderdaad vragen op of Afrika serieus is... als het gaat om het uh, bestrijden van deze hongerramp. Afrika lijkt eigenlijk nog steeds heel zijn. Zijn, om zijn ellende zo publiekelijk uh, te maken. Zelfs in een tijd, waar, uh, vooral in een tijd waarin het economisch zo goed gaat. Afrika moet worden gezien als uh, de beste bestemming voor investeringen. Niet als een ellende con uh, continent. En er is ook heel veel gedaan in Afrikaanse landen... om de voedseltekorten in het verleden op te lossen. Tot nu toe kwam daarom bij de inzamelingsactie... niet zozeer geld van regeringen, maar vooral van, uh, van het zakenleven. En er werd uh, geld verzameld bij, uh, met inzamelingsacties onder, uh, onder burgers. En zo is er, als je alles bij elkaar optelt, toch nog een stevig bedrag ingezameld voor de hongerleiders. En nu is er natuurlijk nog meer ellende op het continent. In Libië is dat ook nog onderwerp van, het, van gesprek daar? Dat wordt morgen hoofdonderwerp op een speciaal georganiseerde uh, vergadering. Daar zal morgen Afrika moeten laten blijken, althans de Afrikaanse Unie, op het standpunt dat ze de Unie steeds heeft ingenomen, namelijk onderhandelen, onderhandelingen, niet bombarderen, niet bombarderen. Of dat uh, standpunt nu de padstelling in Libië doorbroken lijkt te zijn. Of dat standpunt nog enige zin heeft. Of dat eigenlijk moet worden geconcludeerd dat de Afrikaanse Unie volledig buitenspel heeft gestaan bij de crisis in Libië. Koordling daar was dat over de top dus van de Afrikaanse leiders. In de Ethiopische stad Addis Ababa in Ethiopië is ook fractievoorzitter van de ChristenUnie. Arie Slob, goedenavond. Goedenavond. U hebt vandaag uh, vooral het zuiden van Ethiopië bezorgd na een rondreis door het land. Wat trof u in een vluchtelingenkamp aan waar u vandaag bent geweest? Ik trof uh, schrijnende situaties aan, zoals je dat natuurlijk wel kunt uh, verwachten in, uh, in vluchtelingenkampen. Ik heb dat ook wel eerder uh, gezien. Het was een ongelooflijk uh, droog uh, gebied. Uh, wat mij opviel in het zuiden van Ethiopië, waar zo'n 112.000 uh, Somaliërs uh, worden opgevangen, is dat men wel grote zorg geeft voor de komende weken. 112.000, uh, zegt u? Ja, 112.000 uh, Somaliërs Die worden in uh, vier kampen opgevangen. Dat waren er uh, nog niet zo lang geleden, waren dat maar één na twee. En in een elf, snel tempo heeft men er nu uh, extra kampen bij uh, gemaakt. De vijfde is ook al in, uh, in ontwikkeling. En er is ontzettend grote zorg dat als de ramadan is afgelopen, dus begin september... dat er dan nog hele grote groepen uit Somalië zullen gaan komen. En er zijn zelfs schattingen dat er op dit moment zo'n anderhalf miljoen Somaliërs door eigen land uh, uh, zwerven... En als ze wat meer in staat zijn om langere afstanden af te leggen... dat kan aan de ramadan, dan zullen zij ook de bescherming van de kampen gaan zoeken. Maar hebben de mensen die daar werken in het kamp... voldoende uh, materieel, voldoende tenten... om die mensen dan ook straks te kunnen opvangen? Nee, uh... Dat heb ik ook met eigen ogen vandaag uh, kunnen zien uh, in het uh, transitcentrum waar de eerste opvang uh, plaatsvindt. En waar ze dan veertien dagen zijn en de registratie en dergelijke plaatsvindt. En daar krijgen ze dus ook uh, hun eerste uh, middelen. Er zijn op dit moment al te weinig uh, tenten. En dat betekent dat de mensen nu onder de bomen proberen heel improvisorisch uh, toch een plekje voor zichzelf nog uh, te creëren. Uh, en daarom is er dus ook grote zorg als er straks nog meer mensen daarheen gaan komen. Uh, en men denkt zelfs dat het misschien wel eens zou kunnen gaan verdubbelen. Dus dan ga je over de 200.000 uh, vluchtelingen heen in dat uh, gebied. Uh, en uh, de voorzieningen nemen niet uh, toe. Uh, ja, dan, dan kun je echt spreken van een humanitaire ramp. En die zijn niet op te vangen met kampementen. Is het uh, zinvol om misschien naar de plekken te gaan waar die mensen nu zich verzamelen om straks uh, die kant op te komen? Ja, uiteraard zul je ook moeten proberen nu als ze daar naartoe komen, ze daar opvang te geven. Er is overigens nog een probleem en dat is dat er een, de mazelen is uitgebroken onder de kinderen. En dat is in Nederland geen probleem, maar ondervoede kinderen met mazelen en niet gevaccineerd levert daar wel problemen op. In het kamp waar ik was sterven zelfs zo'n 15 kinderen per dag. Uh, maar het is zeker uh, van groot belang, en uh, dat heb ik ook besproken met Ethiopische autoriteiten deze week... ...dat uh, men gaat proberen om ook echt in Somalië zelf uh, opvang uh, te leveren... ...en ook naar de langere termijn daar uh, betere voorzieningen uh, te treffen. Maar goed, we weten allemaal dat de politieke situatie in Somalië uiterst uh, instabiel is... Uh, maar er werd wel in uh, Addis Ababa in ieder geval wel al uh, over gesproken dat er mogelijkerwijs in de komende weken wel ruimte komt, om in ieder geval aan de grens bij Addis waar ik geweest ben, uh, om daar uh, wel uh, in Somalië zelf opvang uh, te gaan bieden. Nou, dat zou al een uh, stap voorwaarts uh, zijn. Maar ik denk nog steeds uh, onvoldoende om het probleem ook echt daadwerkelijk uh, te kunnen aanpakken. Want u vatte die rondreis van de afgelopen dagen samen via het woord 'schrijnend'. Nou, zullen veel luisteraars denken: 'schrijnend', die, die situatie kennen we in Afrika. Wat maakt deze actuele situatie zo bijzonder? Ja, we zijn zelf natuurlijk wat afgestompt, omdat we natuurlijk ieder jaar weer opnieuw deze beelden uh, zien. Uh, wat het nu wel uh, extra erg maakt, is dat de droogte nu al zo ongelooflijk lang duurt. Uh, we, we, we spreken over een situatie dat gewoon in bepaalde delen ook van Somalië, maar ook in het gebied waar ik was, gewoon vier jaar lang geen regen is uh, gevallen. Dus de droogte is heel erg groot. Nou, als je dan in Somalië daar nog bij optelt, uh, alle onderste die er zijn en de politieke instabiliteit, uh, uh, ja, dan op een bepaald moment uh, komt dat toch tot een bepaalde uh, climax. En die climax bestaat hieruit dat inmiddels dus al zo'n 900.000 Somaliërs al het land zijn uitgevlucht. Uh, in Kenia, in Jemen en in Ethiopië zitten. Maar ook nog eens een keer anderhalf miljoen in eigen land op de vlucht uh, zijn uh, geslagen. En dit soort aantallen zijn toch echt uh, ongekend. Het geeft ook een enorme druk op de gebieden waar nu deze vluchtelingen worden opgevangen, ook voor de mensen die daar wonen. Want die worden opeens geconfronteerd met, eh, als het gaat om waar ik was, 112.000 eh, nieuwe medebewoners van een bepaald gebied. En ja, dat, Ook dat levert eh, spanningen op, dus eh, ook hier zullen we aandacht voor moeten hebben. En aandacht kan alleen worden eh, gedaan in de vorm van financiële ondersteuning? Want dat neem ik aan. Wilt u bereiken met uw reis eh, om daar aandacht voor te vragen? Zeker. Uh, de humanitaire organisaties die uh, uh, geld inzamelen, zoals de organisatie ZOA waar ik mee uh, op reis ben uh, gegaan. En er zijn er meer. Uh, overheden die zullen moeten geven. Het is dan ook goed dat er nu ook vanuit Afrika zelf uh, geld uh, gaat komen. Maar we zullen ook veel meer politieke aandacht moeten hebben voor, uh, voor Somalië. Uh, en dan niet alleen op het moment dat uh, de piraten uh, bezig zijn, wat natuurlijk een probleem op zichzelf is. Maar ook echt proberen om daar meer stabiliteit uh, te krijgen. En te zorgen dat daar dan ook structureel uh, de mensen geholpen kunnen worden, ook in een voedselvoorziening. Uh, dan pak je pas het probleem echt uh, bij de bron aan. Uh, niet eenvoudig, uh, maar niets doen is absoluut geen optie. Lop, fractievoorzitter van de ChristenUnie vanuit Ethiopië. Dank u wel. Dan gaan we naar Monaco. Om zes uur is daar de loting begonnen voor de Champions League met één Nederlandse ploeg in de kokers, Ajax. Frank Wilaert volgt die loting. Frank, tegen wie moet Ajax? Nou, Ajax is twintig uh, seconden geleden uit de koker gekomen en uh, ze staan in groep D samen met Real Madrid. Daar dus weer tegen Real Madrid spelen in de groepsfase en Olympique Lyon. De nummer 2 van Frankrijk en de nummer 2 van Spanje. Dus tegen de kampioen van Nederland. Echt zojuist uit de uh, koker getrokken door Ruud Gullit. Die de loting van uh, Pot C, zoals die dan zo mooi heet, uh, doet in de loting in Monaco op dit moment. Die in volle gang is. En uh, de, er zitten wat mooie groepen aan te komen. En uh, de groep van Ajax tot nu toe is bepaald niet de makkelijkste... die ze kunnen krijgen, wat uh, mij betreft in ieder geval. Uh, Real Madrid dus. Goed. Frank Wilaar dankjewel. Later meer van jou. Een toepasselijk, Toch, Tim? ja zeker een toepasselijk eind van de sport aan het eind van dit Radio 1-journaal. We zijn erheen? Lucelle en ik wensen u een heel prettige avond. De sport gaat verder. Robert Medig met Langs de Lijn. En Robert, die kan je vast vertellen. Ik blijf af en toe bij je aanschuiven. Ja. Want de ontwikkeling oh, in Libië... Zorg ervoor dat we u, luisteraar, behoorlijk op de hoogte blijven houden van die schermutselingen in Tripoli. Bij en die geruchten dat Gaddafi zich in dat appartementencomplex zou ophouden. Ja. Maar sport is de hoofdmoot na half zeven. En wat gaan jullie doen? Ja, we blijven inderdaad Libië monitoren, zoals het zo mooi heet. Um, we zitten bij de halve finale hockey nederland engeland Natuurlijk de loting van de Champions League. Want uh, de vierde ploeg tegen wie Ajax moet spelen, die moet nog bekendgemaakt worden. De andere groepen nemen we natuurlijk ook uh, door. We blikken terug op een bronzen medaille bij het WK Judo. En natuurlijk twee Europa League wedstrijden, kwart voor zeven. Straks PSV tegen SV Reeds en. Om kwart voor negen aan uh, zet tegen Adenzoens uit Noorwegen. Dat allemaal. Vanavond tot uh, elf uur hier op Radio 1. Ieder uur. Ieder uur in de eerste week van september. Ieder uur van negen tot vijf maakt de Bank Giro Loterij een winnaar bekend van 25.000 euro. Let op uw brievenbus. Activeer uw pin- en wincode op iederuur.nl.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 Het De La Mar-Theater in Amsterdam verwacht vanaf september Paul de Leeuw. De Eetclub. En Plean en Bianca. Reserveer nu kaarten op de Dus seminar. 28 september Psychologie van het Overtuigen.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. Een Libische televisiezender heeft een toespraak van kolonel Gaddafi uitgezonden. Alleen zijn stem was te horen. Het is onduidelijk of het een toespraak van vandaag is. Gaddafi riep de bevolking op om te blijven vechten tegen de opstandelingen in Tripoli en hen te vernietigen. Die opstandelingen worden intussen geholpen door de NAVO in hun jacht op Gaddafi. Volgens Groot-Brittannië worden ze ondersteund met onder meer verkenningsapparatuur. Op het hoofd van Gaddafi staat een premie van 1,4 miljoen euro. Na drie dagen van winst is de Amsterdamse effectenbeurs... vandaag weer met verlies gesloten. De Ajax-index daalde 1,1 naar 278 punten. Andere Europese beurzen noteerden vergelijkbare verliezen. Beleggers waren pessimistisch... door tegenvallende berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En bij de loting van de groepsfase voor de Champions League... heeft Ajax, Real Madrid en Lyon geloot. Champions League-winnaar Barcelona zit in een pool met AC Milan... Het Inter van Wesley Sneijder loten CSK Moskou en Lille. Arsenal zit in een groep met Marseille. De loting is op dit moment nog aan de gang. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Er zijn nog een paar buien boven het land actief. In het noorden zit er ook onweer bij. Maar de buien beginnen langzaamaan wel minder actief te worden. En trekken geleidelijk aan ook weg. Dan is het de grootte van de avond op de meeste plaatsen wel droog. En ook vannacht is dat het geval. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. En er zou wat mist kunnen ontstaan. En in de tweede helft van de nacht begint de buienkans in het zuidwesten alweer toe te nemen. Morgenochtend dan nog wat zon in het oosten en daar loopt de temperatuur nog flink op. Het wordt uiteindelijk 21 graden langs de westkust tot 27 in delen van uh, Twente bijvoorbeeld en misschien ook wel in Overijssel. Uh, en dan ja, met die warmte gaan er opnieuw buien ontstaan. De buien boven Zeeland breiden zich uit en ze worden feller met in de loop van de dag kans op hagel, onweer en misschien ook wel weer zware windstoten. Die buien die verdrijven overigens de warmte... want in het weekende doen we het met temperaturen die veel lager uitpakken. Komen onder de 20 graden uit. Vooral zaterdag nog een flink aantal buien met tussendoor wat zon. Zondag zijn de buien wat minder actief, maar helemaal droog is het ook dan niet. ANWB, verkeersinformatie. Het blijft lang druk, vooral in de buurt van Rotterdam... door een paar ongelukken daar. Maar het is ook nog druk op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort, tussen meer en bunschoten. rijdt het langzaam over 10 kilometer... A4 Amsterdam Den Haag bij Soete Dijk, 5 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda voor knoopend Klaarverpolder, 3 kilometer. Daar staat een auto met pech en die blokkeert daar de linker rijstrook. En een lange file nog door een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk, 5 kilometer. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, als u net uh, inschakelt. Een wat vreemde begintijd voor NWS langs de lijn, maar er zijn goede redenen voor. Wat de sport betreft, in het kort: halve finale EK Hockey, twee Europa League Playoff-wedstrijden. Het WK Judo en de loading voor de Champions League in Monaco. En bovendien, zoals al eerder aangekondigd, blijven we de ontwikkeling in Libië natuurlijk goed volgen. Laten we beginnen met het hokje. De Nelse vrouwen proberen ten koste van Engeland de finale te halen van het EK. En bovendien zodoende een Olympisch ticket binnen te halen. In Münchenklappbach kijkt Gerald de Grote naar het dubbel dat als het goed is zojuist is begonnen. Klopt allemaal. Het is nog 0-0. Vier minuten gespeeld. En het klopt ook dat de inzet van dit duel in eerste instantie natuurlijk is die plaatsing voor Londen. Al weet Nederland dat bij verlies vandaag tegen Engeland ze ook nog een tweede kans krijgen. Want dan gaat Engeland in de finale spelen. En dan kan je als derde van dit toernooi je ook nog plaatsen voor de Olympische Spelen. Zover is het nog niet. Engeland tegen Nederland. Engeland de enige ploeg die Nederland in de aanloop naar dit toernooi in een oefenwedstrijd kon verslaan. Alle andere wedstrijden werden door het Nederlands team gewonnen of gelijk gespeeld. Dus wat dat betreft zou je zeggen wordt het een hele moeilijke. Middag moeilijke avond voor de Nederlandse hockeyvrouwen. Ik zei het al, het is nog steeds 0-0 en het is uh, 4 minuten, 4,5 minuut oud. Frank Wielaert, in uh, Monaco wordt er geloods. We hebben net al gehoord, uh, Real Madrid tegenstander van Ajax. Lyon tegenstander van Ajax. Uh, nummer 4 moet nog uit de koker komen. Is die er al? Nee, die is nog niet bekend. Ze zijn ze op dit moment wel aan het tevoorschijn toveren. Dus het zou ieder moment de, de ploeg van, of de groep van Ajax compleet kunnen worden. De volgende wordt in groep G geloond. En dat is niet de groep van Ajax. Apuel is dat de ploeg uit Cyprus die uh, zich plaatste ten koste van uh, Wiesla Krakow... de ploeg van uh, Robert Maaskant... op het allerlaatste nippertje uh, net voorbij Wiesla gekomen... in de laatste kwalificatieronde. Het is dus eigenlijk wachten op de, de laatste tegenstander van Ajax... geloot in een groep met Real Madrid. Vorig jaar kansloos natuurlijk in, uh, in de groepsfase tegen Real Madrid. 0-4 en uh, 0-2. 0-2 was het uiteindelijk uh, thuis, een 4-0 uh, in, in Madrid. En Olympique Lyon, de nummer 3 van het afgelopen seizoen... Van Frankrijk ook zeer zeker niet te onderschatten. Een vaste klant in de Champions League al jaren en ook altijd behoorlijk meedraaiend. De laatste jaren ietsje minder, maar een zeer, zeer geduchte tegenstander op dit moment. Het wachten is op de volgende naam die uit de koker komt. Breitner is Paul Breitner is alweer de groep aan het bekijken voor uh, de volgende, volgende groepen. Dat is Otolul Galati, de Roemenen, de Roemeense kampioen. Die komen in groep C terecht bij het inter van Wesley Sneijder... En, uh, ja, dat is een redelijke groep, waar de groep van Sneijder. Groep B, Inter, CSKA, Moskou en de kampioen van Frankrijk. Ook niet te onderschatten natuurlijk. Lille, dat completeert de groep met Galati en dus Inter. Dat, dan weet Wesley Sneijder in ieder geval wat hij aan toe is op dit moment. Ja, goed. Nou, nog even afwachten. Er zijn nog vier kandidaten voor Ajax over. Uh, als ik het goed heb uh, gezien. Uh, Dortmund, Trapsenspoor, Genk en uh, Pulsen. Dus uh, nou, we komen zo bij je terug. Afwachten wie van de, de vier dat gaat worden. Engeland gevaarlijke tegenstander Gerard. Jazeker, die zijn ook heel wat makkelijker de halve finale binnengekomen hier in uh, München en Gladbach. Ze wonnen 4-0 van België. Ze wonnen. 2-0 van Duitsland. Een hele knappe overwinning natuurlijk. Altijd een lastige ploeg, die Duitsers, zeker in eigen land. En ze wonnen met 3-1 van Ierland. Nederland had het een stuk uh, moeilijker. wonnen wel van Azerbeidzjan natuurlijk zou je bijna zeggen, met 8-0. wonnen ook daarna van Italië met 5-1. Maar verloren tussendoor van Spanje met 1-0. Dat was een nederlaag die Nederland niet echt goed zat, hoor. Daar is lang over nagedacht en dat was ook nog wel te merken... in die wedstrijd die daarop volgde tegen Italië. Toen kon Nederland ook nog niet echt uh, imponeren, kon ook niet echt echt overtuigen. 2-1 was het maar bij de rust. En het werd uiteindelijk slechts 5-1 tegen de zwakke Italianen. Vandaag dus een moeilijke wedstrijd tegen Engeland. En je zei het al, en ik zei het ook al, de inzet, de eerste inzet is natuurlijk plaatsing voor de Olympische Spelen van Londen. Een plaatsing die de mannen van bondscoach Paul van As gisteren al bereikten. Daar zijn de Europese finalisten, zijn bekend. Dat is Duitsland, Nederland en verrassend. België bij de mannen. Bij de vrouwen moet er nog echt om gestreden worden, hoor. In de dan ben je zeker en daarna moet je kijken of Engeland in de finale komt en dan mag je ook nog derde worden. Nou daar denkt Nederland voorlopig op dit moment nog niet aan. Ze zijn aanvallend begonnen in het duel tegen Engeland, maar het is een stugge ploeg. Harde verdediging, er staan een paar meiden in die groot en sterk zijn en daar kom je moeilijk omheen. De Nederlandse aanvallers zijn wat vrijer, wat, uh, vrijler, wat uh, kleiner van stuk en ze zijn wat lastiger, is dat dan ook om om die verdediging heen te lopen. Maar ze zijn wel snel die Nederlandse vrouwen en dat is misschien een uh, punt dat uh, kan helpen. Daarmee kan je in ieder geval de cirkel van Engeland Binnenkomen en dan kan je kijken of je strafkarners uh, kan forceren voor Maatje Pauwman. Dat is zo'n beetje het, uh, het beeld wat we kunnen gaan verwachten hier in de wedstrijd in München-Gladbach. De halve finale van het Europees kampioenschap waar negen minuten gespeeld zijn en het nog steeds 0-0 is. De loting in Monaco, uh, wie wordt de nummer 4 in de groep van Ajax Frank? Dat wordt uit Kroatië Dinamo Zagreb, die ook de kwalificatierondes hebben moeten overleven. En dat in de laatste ronde deden tegen Malmö over twee wedstrijden met 4-3 gewonnen. En dat het is ja, de laatste tegenstander. Groep D is bepaald geen makkelijke groep. En je gaat gelijk kijken, kun je tweede of derde worden natuurlijk. Als je Real Madrid in de groep hebt, de recordhouder voor wat betreft het aantal overwinningen in de hoogste Europa Cup categorie, Europa Cup 1, dan wel Champions. Champions League, Olympique Lyon als tweede uit de pot gekomen, Ajax als derde en Dynamo Zagreb uit Kroatië, dus de kampioen van Kroatië als vierde. Nou, je bent geneigd om te zeggen Dynamo Zagreb, dat moet kunnen, maar Olympique Lyon en Real Madrid, ja, dan moet Ajax echt even flink aan de bak. Maar ja, derde plaats, eerste wat je denkt is, derde plaats, ja dat kan. Ja. ja, en misschien wel meer. Het had slechter gekund, zou kan je het ook zeggen, toch? Ja, ja, ja het, het kan natuurlijk altijd nog een, een stuk slechter. Je had ook in, de, in een pool bijvoorbeeld bij Barcelona en AC Milan kunnen, kunnen komen. Nou, daar heb je nu dan Bata Borisov nog bij. Maar dat, ja, dat was dan op de plek van Ajax gekomen. Wat er dan als vierde bij komt, dat is op dit moment nog niet bekend. Maar ja, dat zou bijvoorbeeld de ploeg die nu uit de koker komt, de Borussia Dortmund, kunnen zijn. Die gaan naar groep F, dat is de enige overgebleven mogelijkheid voor ze. Die komen. We komen dus bij Arsenal, bij Van Persie in. Dat is ook wel aardig om te weten. Van Persie met Arsenal in groep F. Olympique Marseille, de nummer 2 van Frankrijk erbij. En de kampioen van Griekenland, Olympiacos. En daar dus de kampioen van Duitsland bij. Borussia Dortmund geen gemakkelijke pool voor Arsenal, denk ik. Zeker niet het Arsenal van dit moment. Daar moet uh, namelijk nog wel het een en ander gaan gebeuren qua spelersmateriaal. goed uh, Jij gaat even de feiten op een rijtje zetten. Komen we straks bij je terug. Gaan we ze even één voor één doornemen. De groepen zoals... Zojuist geloot in Monaco. Gaan we voor het eerst uh, schakelen met uh, Eindhoven. Daar zit uh, Bas Stigler te kijken in een uh, vol, niet zo heel erg vol stadion. Bas, voor de Europa League wedstrijd van straks. Ja, een collega heeft mij niet zo gek lang geleden eens verteld... dat je eerder half vol dan half leeg moet zeggen. Dus laat ja. ik dat dan doen. Uh, nou ja, ze hebben ongeveer 20.000, 21 21.000 kaartjes verkocht voor dit duel. Dat valt me eerlijk gezegd nog mee. Tegenstander van niks. Laten we eerlijk zijn. Uh, maar voordat we dit verhaal gaan afmaken gaan we eerst hockey En dat gaan we snel doen. Want Gerard, wat is er aan de hand? Nederland scoort. Na 11 minuten spelen is het een uh, strafcorner die terugkomt bij Carlin Dierksen van der Heuvel. En de teruggesprongen bal wordt in het doel van Engeland uh, gewerkt. Uh, Elisabeth Story, de kiepster van Engeland, is kansloos op dat uh, tikje van Dirkse van der Heuvel. En dat betekent dat Nederland al heel vroeg in de wedstrijd, ik zei het, 11 minuten pas gespeeld, een voorsprong heeft genomen tegen Engeland. En dat is mooi. Dat is mooi meegenomen in een wedstrijd waarvan je verwacht en waarvan je denkt dat je het best wel eens moeilijk kan krijgen. De eerste klap is dus voor Nederland. Carleen Dierksen van der Heuvel een teruggesprongen strafcorner. Die was van Maatje Palmer, Wordt verzilverd. Nederland leidt met 1-0. Glas, halfvol bij het hockey. Uh, terug naar jou in uh, dat halfvolle stadion van PSV. Je weet al, opstellingen mag ik aannemen. Zo kort voor ja, begin. Ja, ja uh, het PSV, daar was nog een vraagtekentje achter de naam Marcelo. Nou, Marcelo speelt niet. Die zit op de bank heeft toch te veel problemen van. Uh, nou ja, hij viel er in de wedstrijd in Oostenrijk mee uit vorige week. Probleem met de hamstring aan de linkerkant. Hij zit wel op de bank, zou dus als het nodig is wel kunnen spelen. En zijn vervanger is Hutchinson. Die we toch eigenlijk vooral kennen in Eindhoven als uh, middenvelder. Die toen hij hier eigenlijk net was, ook nog wel een tijdje rechtsback gespeeld heeft. Dat vond ik eerlijk gezegd nooit zo'n succes. Maar nu dus centraal achterin naast Bauma. De rest van het elftal staat er, zoals het staat, tegen ADO Den Haag. Dus dat betekent met Lens weer in de spits. Met Labayat vanaf de rechterkant. Met Toyvonen op 10. En met daarachter Strootman en Wijnaldum. Rutte heeft natuurlijk gezien dat dat goed liep. Dat dat uh, erop leek. En heeft gezegd, nou dan laten we dat maar zo. Dus de rest van het elftal is ongewijzigd. En Hutchinson de vervanger van de geblesseerde Marcello. Ik zei al tegenstander van niks. Dat klinkt wat onvriendelijk. Maar de ploeg staat achtste in Oostenrijk. En dat doen er echt maar 10 mee. Afgelopen weekend voor het eerst weer is gewonnen in deze competitie. Mattersboer werd verslagen. Ja. En voordat dat gebeurde... Ja, hij ja. ook nog wel met 2-3. Ja. En voordat dat gebeurde stond Ried gewoon onderaan. Dus die ploeg is uh, ja, nog niet echt vrolijk aan het seizoen begonnen. Spelen Europees trouwens omdat ze vorig seizoen de beker hebben gewonnen. Dat kan dus wel. Maar het is bepaald geen hoogvliegen. En ze vieren het ook als een uitje. Toch nog 350 mensen uit Oostenrijk meegekomen. Die zitten in het vak tegenover mij. En die maken er denk ik gewoon een leuk uh, stedentripje van. PSV tegen SV riet, aftrappen over een kleine anderhalve minuut. Kershaw en de... Riddle, Nederland dus qua hockey met 1-0 voor. Doepert van de Heuvel en PSV SV Reeds. Lange anderhalve minuut. De wedstrijd uh, staat op punt van beginnen. Aangeschoven is Tim Overdiek. Um, ik had u eerder al iets voor half zeven beloofd... dat we regelmatig even zouden kijken... hoe de situatie in Libië zich ontwikkelt. Jij gaat dat de hele avond uh, voor ons doen. Ja. Um, eerder deze middag hoorden we een gerucht... dat Gaddafi zou zijn omsingeld in een appartement. Ik geloof samen met twee van zijn zonen. Dat is het verhaal. Is daar al iets meer duidelijk over? Nou, dat, dat blijven verspreid door de opstandelingen die daar wel in grote getalen uh, in die buurt zijn getrokken. En daar ook de afgelopen half uur, drie kwartier heviger gevechten aan het voeren zijn met uh, uh, loyale troepen van, uh, van Gaddafi. Het voltrekt zich in een wijk waar vooral veel uh, ja, Gaddafi-gezinde mensen zich nog steeds ophouden. Waarvan ook Hans-Jaap Melissen eerder zei, van dat is een wijk waar ik in ieder geval niet ga kijken, want het is te gevaarlijk. Maar of, het, of, of die da daadwerkelijk zit, daar is nog geen duidelijkheid over. Geen spoor. We hebben alleen een toespraak van hem gehoord op een andere Zender, maar geen enkel bewijs, geen enkele aanwijzing dat hij zich daar ophoudt. En ook al zou hij zich ophouden, dan weten we... op basis van wat er op het hoofdkwartier gevonden is... dat er ook weer ondergrondse gangen zijn en tunnels zijn... om zich wellicht te verplaatsen naar andere plekken in de stad. Ja. Ik begrijp dat de laatste nieuws is, met name van het uh, diplomatieke front. Ja, misschien een beetje een opmerkelijk bericht. Buurland Algerije heeft laten weten dat ze de opstandelingen... niet erkennen als nieuwe heersende macht. Dat is opmerkelijk omdat natuurlijk heel veel landen... de afgelopen week uh, de nieuwe nationale overheid... Overgangsraad wel hebben omarmd als de legitieme regering van, uh, uh, van Libië. Dat komt omdat Algerije zegt... eerst maar eens zien dat ze meedoen in die strijd tegen terreur. De afgelopen maanden heeft Algerije een aantal uh, Libische militanten... overhandigd aan het regime van Gaddafi. En nu blijkt, zo zegt Algerije, dat die mensen uh, op de loop zijn... en zichzelf uh, zelf zouden hebben aangesloten bij de, bij de opstandelingen. Dus dat, dat, dat, dat is echt een kwestie waarvan Algerije zegt... we moeten eerst maar even de kat uit de boom kijken... voordat we ook de overgangsraad als de legitieme nieuwe regering. Bewijs dus maar schouden. eerst dat je de boel een beetje op orde hebt. Eigenlijk. Precies. Hij heeft, hij heeft de raad van de opstandelingen... er niet van weerhouden natuurlijk om uh, naar Tripoli te gaan. Om daar te beginnen met het opbouwen van een regering. Ze hebben gemeld dat de uh, opstandelingen... niet langer uh, meer een tekort hebben aan voedsel, medicijnen en brandstof. Want, zo is het laatste nieuws, daar, daar zijn ze op een enorme voorraad gestuurd... van, uh, van dat soort uh, voedsel, medicijnen en brandstof. En daar maken ze nu in Tripoli behoorlijk gebruik van. Ja. Oké. Okay. Goed, jij blijft het volgen. Zoals ja. gezegd, als je nieuws hebt, uh, schuif heb gewoon aan. aan. Goed, dankjewel voor nu. Het is uh, bijna tien voor zeven. Even kijken bij het hockey in Nederland. 1-0 voor tegen Engeland. Geert de Groot. Ja, de eerste helft zit erop, van de, althans de helft van de eerste helft. 17,5 minuut gespeeld. Iets meer zelfs. En Nederland leidt nog steeds met 1-0. E en Nederland doet eigenlijk het enige wat je moet doen op zo'n moment. En dat is blijven aanvallen. Blijven proberen die verdediging van de Engelsen onder druk te zetten. En dat lukt. Dat lukt regelmatig. En regelmatig hebben de Engelse vrouwen ook forse overtredingen nodig. Tot nu toe hebben dat nog geen extra strafcorners opgeleverd. Maar die gaan zeker vallen. En het wapen van Nederland is natuurlijk die strafcorner. Maartje Pauwme is daarin een medewerker is daarin heel goed. Kim Lammers kan het heel goed. En ook uh, Willemijn Bos kan een goede strafcorner inschieten. Dat is de afgelopen wedstrijden duidelijk geworden. Want toen mochten ze allemaal het af en toe eens proberen. En hebben ze ook allemaal gescoord in die overwinningen die Nederland dan heeft uh, behaald hier. Behalve dan die wedstrijd tegen Spanje. Toen verloor Nederland met 1-0. Toen werd er niet gescoord. En dat is een wedstrijd die nog steeds misschien wel in het achterhoofd speelt. Toen wilde Nederland vanuit de defensie gaan hockeyen. Niet aanvallend gaan spelen. Geen aanvallen. Echt maar opzetten. Geen druk maken voor in, in de situatie cirkel van de vijand. En dat heeft ze toen tegen Spanje opgebroken. Nu gaat het ze misschien opbreken omdat er dan achterin wat gaten vallen. Maar de Nederlandse defensie, zoals op dit moment, is op tijd terug. En er zijn nog maar drie Engelse aanvallers tegenover vijf Nederlandse verdedigers. Het moet goed, goed gaan. Alhoewel Engeland dan nu in de cirkel is en de bal komt hoog voor, is een foutje. En Engeland mag een lange corner gaan nemen, want die ging via een stik van een van de Nederlandse speelsers achter de achterlijn. Nee, Engeland nu. Nog steeds gevaarlijk. Nog steeds in de buurt van de Nederlandse cirkel. Maar de Nederlandse defensie staat goed. Staat goed gegroepeerd rondom de cirkel. En Engeland komt daar niet doorheen. Nee hoor. Deze mogelijkheden die gaan allemaal voorbij. Alhoewel de bal nog steeds in Engels bezit is. Op de achterlijn gaat hij over de achterlijn. Is het een lange corner voor de Engelsen? Die wordt uh, genomen door uh, Helen Richardson. Helen Richardson houdt de bal zelf. Dat mag allemaal tegenwoordig bij hockey. De zelfpaas. Je kan gewoon vanaf het moment dat je een vrije bal hebt met de bal gaan lopen. En dat is een uh, snel moment in zo'n wedstrijd. Dan hoef je niet allemaal te wachten tot de bal klaar ligt en iedereen op afstand staat. Je kan gewoon doorspelen. De flow blijft dan in de wedstrijd zoals dat heet. En dat is duidelijk een duidelijke verbetering in het nieuwe hockey. Nederland nu achterin verdedigend heeft dat gevaar gewe is geweken voor de Nederlandse cirkel. En Nederland speelt de bal nu van links naar rechts achterin en wacht tot er een gaatje valt op het middenveld waar dan Maatje Pauwme van moet gaan profiteren. Doet ze, gaat langs haar directe tegenstander heen, wordt een overtreding gemaakt. Zij krijgt de vrije slag en die is op de middenlijn op links. Maartje Pauwme kijkt, zoekt, vindt niemand en speelt de bal dan terug zonder enige gevaar naar Willemijn Nee, op dit moment gaat Nederland het wat rustiger aandoen. Ze hebben na die vroege treffer van Dirkse van der Heuvel... Hebben ze, na 11 minuten hebben ze de zaak uh, geprobeerd onder druk te zetten. Maar op dit moment wordt er een beetje getemporiseerd in het Nederlandse team. En blijft het voor Nederland op weg naar de rust nog 13,5 minuten spelen. 1-0 in het voordeel van Oranje. Toen PSV-trainer Fred Rutte gisteren werd gevraagd... het mag toch eigenlijk geen probleem zijn, SV Riet. Toen zei hij na enige aarzeling... nee, ik denk het ook niet, maar die aarzeling, Bas... Die zijn genoeg. Ja, kom. Uh, als PSV als uh, titelkandidaat in Nederland een probleem zou hebben over twee wedstrijden met de ploeg die onderaan stond. En nu achtste van de tien staat in Oostenrijk. Dan moeten we denk ik met z'n allen op zoek naar een andere hobby. Nee, het mag ook geen probleem. Zijn Hoewel de realiteit is dat Riet in het begin van de wedstrijd wel komt en nu zelfs kopt. Dat is geen slechte kopbal. Guillaume Marti, de spits, komt vanaf de rechterkant. is lang onderweg en komt van Hienem. Dat is de rechtervleugelverdediger. En dat gebeurt dan bij 0-0 stand na vijf minuten voetballen. De eerste, nou ja, mogelijkheid. Daarbij moet ik ook nog zeggen dat Riet al twee hoekschoppen heeft mogen nemen. En dat PSV nog niet helemaal wakker lijkt voor het begin van dit duel. Nogal wel wat slordig aan de bal is. En niet alleen dat, toch ook nog hier en daar wel wat ongeconcentreerde steekjes laat vallen op het middenveld. Dat helpt allemaal niet. Hutchinson in de laatste lijn dus nu. Aan de bal ter hoogte van de middenlijn. Wijst, wijst, wijst. En gaat dan twijfelen omdat hij de bal niet kwijt kan. Er komt hulp van Manolev. En via Manolev gaat de bal terug naar Isaacson. En die opent dan nu maar naar Bouma. Die wat ruimte krijgt van de spits. Die natuurlijk niet kan blijven pendelen tussen die twee centrale verdedigers. En dus gaat de opbouw van PSV nu wat makkelijker. Pieters bemoeit zich ermee. Vanaf de linkerkant van het veld, Pieters, dubbele bewaking eigenlijk nu. Mertens kruipt wat naar binnen, Pieters wil dan zijn man voorbij, dat lukt niet. Mertens pikt de bal op, dat is een gelukje. En wil dan Hienem voorbij, dat lukt dan ook weer niet. En zo kunnen de Oostenrijkers toch uitverdedigen. Duurt dat erg lang, komt de keeper zelfs nu zijn doel uit. Nadat een van zijn centrale verdedigers Rijfels hammer, prachtige Oostenrijkse naam. De bal via een PSV er eigenlijk meer omhoog dan naar voren schiet. En de keeper zegt dan is hij van mij. PSV heeft zich dus nog niet kunnen laten zien in de eerste zes minuten van de wedstrijd. 0-0 was het maar in herinnering geroepen in de eerste wedstrijd in Riet. Een dorpje van 11.500 inwoners in het noorden van het land tegen de Duitse grens aan. Maar Riet heeft wel besloten dat als het hier blijkbaar een goal maakt dat ze misschien geloven in de kansen. Want Riet wil als het kan wel naar voren. En voorlopig is dus wel opmerkelijk dat dat kan. PSV nu wel weer in balbezit via Strootman en Manolev. En op het moment dat Manolev de bal via tegenstander Rooier over de zijlijn speelt, kijkt Strootman naar de kant. En zoekt hij daar, zo lijkt het contact met de bank, met Rutte, met Ten Hag. Dan lijkt hij zich af te vragen, waarom loopt het eigenlijk dan niet in de eerste 6,5 minuten? minuut? Nou ja, zoals gezegd, van mijn gevoel, vooral omdat het wat ongeconcentreerd is. En allemaal wat gemakzuchtig oogt. Riet, wel bekend staat die ploeg als een felle, agressieve ploeg. Blijkt ook nu als Hutchinson fel wordt besprongen door een tegenstander. Maar PSV er uiteindelijk de bal aan overhoudt. En dan mag PSV weer gaan bouwen. Zeven minuten, bijna onderweg. 0-0 in een goed gevuld Philipsstadion in Eindhoven tussen PSV en Riet. We gaan richting het internationaal van 7 uur met Gerrit de Groots bij Nederland-Engeland waar de Nederlandse mannenploeg volledig op de tribune zit. En dat is toch mooi dat ze de collega's, de vrouwelijke collega's... ook gaan ondersteunen op weg naar misschien een Olympische Spelen in Londen. Dan moet Nederland de halve finale gaan winnen. En het ziet er naar uit dat het tot nu toe redelijk goed gaat. Hoor Nog tien minuten te gaan, dan is het hier rust. Alhoewel, aan de andere kant moet ik zeggen... dat Engeland zo langzamerhand steeds meer grip op het uh, duel gaat krijgen. Steeds meer gezien wordt in de Nederlandse cirkel, zoals ook nu weer. En de bal nu wordt naast het doel wordt geschoten door Hannah McLeod via het probeerden ze dat dat leverde een uh, niks op nee nee nee nee de engelsen willen nog wel een corner pakken maar de scheidsrechter had duidelijk gezien dat die bal via een engelse stick over de achterlijn ging en nederland mag gaan uitverdedigen. ik zei het, engeland krijgt langzaamaan een beetje greep op deze wedstrijd ze gaan de nederlandse aanvallen gaan ze vroeg storen rond de middellijn al en dan moet nederland het gaan proberen met lange klappen zoals uh, nu gebeurde via maartje paumer de bal helemaal ver bij de engelse hoekvlag over de zijlijn gaat daar was niemand in de buurt van nederland maar er is wel zoals dat dan heet terreinwinst terreinwinst die nu op dat de bal op het middenveld wordt gespeeld naar Maatje Pauwme. Die speelt hem op rechts naar het blaai. Blaai speelt hem naar rechts naar voren en die komt in de buurt van de Engelse cirkel. Kijken wat ermee kan gebeuren. Kan de bal niet afgeven. Wel via Maatje Goderie. En dat is het Kim Lammers die de bal van de stik laat lopen. En op links in de moeilijkheden zit tegen twee Engelse verdedigers over opnieuw. En dan komt ze er goed uit. Komt ze er goed uit via Maatje Goderie die de bal voorzet. En dan is er kijken wie daarbij is. Daar is Dirkse van der Heuvel bij. Maar het levert een strafcorner op. Nog geen doelpunt, maar wel een straf. Strafcorner voor Nederland. De derde in deze wedstrijd. Nederland weer even uit de defensieve zorgen. Op weg naar de rust. 9 minuten te spelen. 1-0 voor Oranje. Goed, zometeen na het internationaal van 7 uur. horen we hoe die strafcorner is verlopen. Of we op 2-0 komen. Uh, verder na 7 uur. want we hebben een uitzending tot 11 uur. natuurlijk. Het laatste nieuws vanuit Libië. We zitten bij PSV, SV Ried, AZ allesdoens, later op de avond. En we gaan praten over de pool van Ajax. Madrid, Lyon en Zagreb zijn de tegenstanders in de Champions League. Graag tot zo na 7 uur. Morgen om 2 uur vanuit de kroon in Amsterdam...